4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Het weer, de buigheid neemt af, minimaal rond 10 graden. Overdag vallen er opnieuw buien, maar er is ook af en toe zon. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Vandaag is het woensdag 11 september. Dit uur aandacht voor de Europese equivalent van de State of the Union. De Zeeuwse versie van Nijntje die over de toonbank vliegt. En een uh, Nederlander met een droom, reizen naar Mars. Ja, Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121. Of uh, Twitter met hashtag... W08. Boekwinkels in Zeeland breken records. De regio-uitgave van Nijntje aan Zee in Zeeuwse vertaling is binnen twee weken uitverkocht. En is daarmee de best verkochte regio-uitgave van de Nijntje-reeks. Bij boekhandel Het paard van Troje in Goes is het het best verkochte boek. Nou, goedemorgen, Anthony Vierloos, eigenaar van de winkel. Goedemorgen. Ja, zijn zeeuwen zo chauvinistisch dat dit nu ineens wel goed verkoopt? Ja, een beetje wel natuurlijk, hè? Ja? Het geldt voor heel veel regionale uitgaven. Maar dit is nu wel heel erg snel, uh, snel gegaan allemaal. Ja, want kunt, kunt u dat omschrijven? Was het echt dan een stormloop in uw zaak? Uh, er is een immense hoeveelheid publiciteit op afgekomen. Dus erg veel. Uh, heb je het over Onderhoef Zeeland, de lokale kranten. Er uh, ja, werd gewoon eigenlijk in korte tijd veel over gepraat. Waardoor ja. je ook veel mensen hebt uh, ja, die er dan toch direct omkomen. Ja, de, dus de en, is wel echt warm gemaakt voor uh, Nijntje aan Zee. En het is ook een, ja, voor een redelijke prijs. Hè. Het is gewoon een leuk mee, meeneemboekje. Het is een goed gevoel boekje, vind ik ook. Uh, zeker toen dit nog uitkwam vorige week, was het heel erg zonnig. Het is Nijntje hm. aan zee, dus het, het straalt uh, een hoop uh, positiviteit uit. Kijk, en is, is het boekje dan ook zo anders dan de, de Nederlandse versie? Nee hoor, dat is in principe natuurlijk exact hetzelfde, alleen dan ja. dus... Uh, Hertaald, en dat kan je natuurlijk nooit letterlijk vertalen, want uh, moet, die rijm die moet erin blijven. Ja. We zouden veranderen sommige zingen veranderen en sommige uh, woorden veranderen. Wie, wie vertaalt u het eigenlijk? In dit geval doet, uh, heeft Engel Reinhout dat gedaan. En dat is iemand die, uh, ja, die heel veel uh, Zeeuwse teksten heeft gemaakt, die ook veel Zeeuwse liedjes heeft gemaakt. En dat ah, volgens mij heel zijn leven al doet. Ik bent er zelf ook enthousiast over, hoor. Ja, natuurlijk. Het is ook erg leuk. Het is nu diep in de nacht. Um, ik zou het toch wel heel erg fijn vinden... als we eventjes een stukje zouden kunnen horen. Ja. Heeft u het liggen? Dat is prima. Perfect. Ik zal ze een stukje gaan voorlezen. Fijn. Onderbreek me maar als ik moet stoppen, hè? Ja, hoor. <laughs> Op een dag, zei vader Plus... Wie heeft er Mimi mee... In de dunen en het strand. En om de zee te zien... Ik riep, nee, ik ga weer mee. Hoi, hoi, dat is niet mijn zin. Dan neem ik ook mijn er mee. Wat er schelpen binnen. Goed, zei vader, stap mij in. Ik trok er weer de karren. Dan waren je onderweg niet moe. Want het strand is best nog varen. Ze rijden bovenover het dun. En riepen alle twee, kijk, dit beneden. Dit strand. En dit hij op de zee. Bij een grote tenten stopte ze. We binnen de Nijn, hoera. Je trok me nog zo hard, riep Nijn. Dag, hoe lekker pa. Nijntje kleden rijgen uit. En deed de zwembroek aan. Bel, belt is vreed, riep vader Plus. Als ah, je dat zo kan. Hier en je hemmer en je schep. Maar ik ben heel groot voort. En zag kieken of het wel heel sterk en stevig wordt. U, u, u moet niet meteen het hele verhaal verklappen he? al, ja, hè? Ja. Maar het, het lijkt me ook prachtig voor, voor, de, voor de Zeeuwse uh, taalcultuur om, om ook op deze manier kinderen uh, weer, weer in contact te brengen met die taal, of niet? Ja, de grap is natuurlijk dat er heel erg dubbel over gedacht wordt. Want, kijk, op scholen wordt in principe dat het Zeeuwse natuurlijk niet gesproken. Nee. Het is meer iets voor thuis. Daar moet je eerlijk in zijn. Het zijn ook vaak meer eigenlijk de opa's en de oma's die dit kopen. Uh, zeker nostalgisch gevoel zit daar natuurlijk wel bij. Mm. Um, er wordt niet veel meer, wordt gewoon niet, eigenlijk niet meer gesproken op de scholen hier. Nee, heeft u nog kleintjes om het aan voor te lezen? Uh, nee, niet meer. Nee. Oh, oh, oh nee. Als u het nu aan uw kinderen nee. zou voorlezen, zouden ze u voor gek verklaren ja een beetje wel ja en we hebben het hier nu van de week afgelopen vrijdag heeft Engel Rijnhoud bij ons in de winkel voorgelezen. En een aantal kinderen staat dan toch wel een beetje te kijken van hé, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Nou, maar ik, ik ben ik dus ben zelf je... ik ben zelf Amsterdammer en ik kan het toch wel redelijk ja. goed volgen. Misschien komt het door uw geweldige voorleeskwaliteit nou, dat ook, maar, weet ik niet, maar... Ja, dat is, dat is leuk natuurlijk, hè? Ja, ja. ja. Nou, maar vergeleken met het Fries bijvoorbeeld... Ik, als, je, als iemand mij in het Fries iets voorleest... dan denk ik dat ik de helft er echt niet van meekrijg. In ieder geval het toch wel reuze meel. Ja, nee, maar ik denk ook dat het zeer zeker wel herkenbaar is. En ja, goed, wat ook nog een verschil is... dat, het ook nog, ja, dat je heel veel verschillen hebt binnen Zeeland... Hè? dat je heel veel verschillen hebt binnen de verschillende dorpen. En in dit geval zit het hier dichtbij je dus degene die de vertaling heeft gemaakt, die woont in Serenoek. Dus ja. dat zit redelijk in de buurt. Dus de klank lijkt er hier meer op dan dat ze bijvoorbeeld op schouwen... spreken ze het weer net wat anders uit. Op Zeeuws-Vlaanderen wordt het ook weer heel anders. En dat maakt dat het eigenlijk juist hier in de buurt goed, goed thuis hoort. En in de andere boekhandels staan de kindjes nog net iets verbaasd te kijken. Ja, dan wordt het wat moeilijker. Want dan krijg je dus ouders die zeggen van ja, maar dat klopt niet. En dat komt omdat... Kijk, Fries is een taal. Uh, Zeeuws, dat zijn een hele reeks dialecten... Mm die uh, wel wat op elkaar lijken, maar die toch duidelijk heel veel verschillen hebben per regio. Uh, tot slot, uh, deze Zeeuws-vertaling is dus binnen twee weken uitverkocht. Dat klopt, ja. um, er, ga, Gaat er nog meer komen? Nou, ik heb begrepen van de uitgever dat we dus eigenlijk tot januari moeten wachten op de herdruk van dit, uh, dit boekje. Oh. En ja, ik denk dat het iets te maken heeft dat het uh, ja, tegelijk met wat andere wordt gedrukt. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die rechten te maken over Nijntje. Dat, dat, niet zomaar, dat je er niet alles mee kan doen wat je wil. Ja. En um, ik heb begrepen dat er, dat er uh, opa en oma plus, dat dat, uh, dat, dat ook... Uh, Vertaald zal worden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, er, er zijn er nog, geloof ik, nog 200 uh, dat je vooruit kan hoor. Dus uh, <lacht> tegen die tijd okay. denk ik dat, dat, dat, dat iedereen het wel gezien heeft. Maar ja. op dit moment en zeker, dat, dit kan nog wel een poosje vooruit op deze manier. Ja, de mensen die hem nog niet hebben, Nijntje aan Zee in de Zeeuwse vertaling, die moeten dus nog die heel moet, even die geduld moet hebben. moeten dus weer even wachten. Ja. Die moeten even geduld ja. hebben, maar ja. uh, hij komt er wel weer aan. Ja, en oh. het is uitgegeven door een Friese uitgever. Hè. Dat oh. vind ik dan weer opmerkelijk. <lacht> ja, dat is wel weer leuk. Ja, zo werkt het schijnbaar. Ja, ja, ja. Hij, hij ligt ook wel bij, bij de bibliotheek, neem ik aan. Ja hoor, ja. Kijk ja. aan, dus per se wachten hoeft niet misschien even totdat, totdat je hem gereserveerd krijgt. Tuurlijk, ja. Kijk, kijk aan, dank Anthony Vierloos van Boekhandel, het paard van Trooje in Goes. En ook dank ook voor het uh, mooi voorlezen. Is prima, tot ziens. Straks hierbij nu al wakker gaan we praten over complottheorieën. Want het is 11 september en dan, ja, dan is het altijd duidelijk, dan moet het altijd over complottheorieën rondom 11 september gaan. Ja, want gebeurde er wel wat we nu in de geschiedenisboeken hebben staan, wat er nee. gebeurde. Nog steeds niet iedereen is het erover eens. Nee, we gaan er straks over praten met uh, Albert Toby. Maar eerst, dit is Bruno Mars met Corilla. It's a killer, you'll be banging on my chest, bang, bang. Gorilla. a killer you'll be banging on my chest bang, bang. Luistert naar Radio 1, nu al wakker. En dit was Bruno Mars met Gorilla. Het is vandaag 11 september 2013. En dus 12 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Ja, voer voor veel complotdenkers. Want zat Osama Bin Laden wel echt achter de aanslagen? Nou, we spreken erover met Albert Toby van Niburu.nl, het platform voor onthullend nieuws over bijvoorbeeld UFO's en complottheorieën. Goedemorgen. Ja, hallo. Uh, eerst laat ik even vragen, wilt u uw radio ietsjes zachter zetten? Want uh, ik, ik hoor mezelf ja, nu dubbel. Het, ik heb hem pas net aangezet. Uh. Ah, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, um, u uh, geeft lezingen over de misvattingen, omtrent uh, 9-11. Uh, maar ik begrijp dat u liever niet spreekt over complottheorieën. Zitten we nu al in de uitzending of niet? Ja, u zit zeker in de uitzending. Oké. Okay. Uh, nou, ik, ik wil alleen maar aangeven dat het woord complottheorie gebruikt wordt tegen iedereen die, een, die gewoon heldere vragen stelt. Mm -hmm. En de officiële versie van 9-11 is één grote complottheorie waarvan niks bewezen is. Ja, want wat is er volgens u dan echt gebeurd? Ja, dat kunnen we niet allemaal vertellen. Wat we in ieder geval wel kunnen vertellen is uh, dat de Twin Towers uh, met bommen naar beneden zijn gehaald, geëxplodeerd zijn... Dat er een derde gebouw op dezelfde dag, World Trade Center 7, met de snelheid van een vrije val naar beneden is gegaan door gecontroleerde implosie. Mm -hmm. En dat zijn op zijn minst uh, dingen die niet uh, terug te vinden zijn in de officiële rapporten. Nee, maar... terwijl er gewoon overtuigend bewijs voor is. Ja, maar... En we moeten geloven dat een man met een baard in een grot in Afghanistan, dat wie dit soort uh, dingen tot stand kan brengen en de hele Amerikaanse luchtmacht kan platleggen. Ja. En dat geloven in het eerste? Ja, want, want ja, u, zegt, u zegt dat allemaal, allemaal vrij stellig... terwijl ja, eigenlijk ja. de hele wereld uh, ja, eigenlijk gewoon nu vanuit gaat... dat uh, Osama Bin Laden het brein was achter die aanslagen op 9-11. Uh, niet waar, uh, trouwens. Uh, het is, uh, dat is even uh, zelfs uh, RT, uh, een bekend, uh, bekende zender naast CNN en Al Jazeera. Mm. Een van de grote tv-zenders. Dus die noemen zelfs of uh, een insideshop. Mhm. Mm dat doen ze nu gewoon officieel ook in de programma's. Ja. En bovendien, uh, ik denk dat alleen in het westen mensen eenzijdig voorgelicht zijn. Nou ja, goed. Nou, dan, misschien wilt u dan ons eventjes voorlichten, want wij weten ah, niet beter. Ja. Uh, welke, kunt u een paar onwaarheden uh, noemen die uh, zijn verkondigd? Uh, ja, ik zou liever willen kijken, wat, wat klopt er wel? Ik bedoel, moet ik geloven dat uh, uit een uh, gebouw wat, waarvan alles vertoverd is... dat ze uitgerekend daar vandaan, dat ze daar een intact paspoort Vinden van een kaper. Mm -hmm. En dat is wel het bewijs waarmee ze het gelinkt hebben aan Arabieren. En waarmee ze zeiden: van, oh, dan is het Al-Qaeda, oh, dan is het Osama Bin Laden. Ja. Zo snel is dat gegaan op de dag van 9-11. Ja, dus, dus het, het verhaal dat een van de kapers uh, zijn paspoort in de, in de tuin terug was gevonden, dat is, dat is gewoon onmogelijk volgens u. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, het, het kan natuurlijk aan mij liggen, maar ik ben altijd opgevoed met het feit van ja, dit is, uh, dit is absoluut een, een terroristische aanslag geweest van, van buiten de Verenigde Staten en niet iets wat de Verenigde Staten zelf hebben opgezet. Kunt u voorstellen dat, dat, dat uw verhaal heel erg gek overkomt? Eigenlijk niet. Ik vind het uh, een heel gek verhaal. Dat, uh... Kijk, het bijzondere is... Uh, na 9-11 wordt van iedereen verwacht... dat uh, als je niks te verbergen hebt... dan heb je niks te vrezen. Maar het hele onderzoek rondom 9-11... is in het grootste geheim... Uh, heeft dat plaatsgevonden. Mm -hmm. Het is ook zo dat... Uh, waar de Towers zijn neergekomen... dat is allemaal heel snel ondrangt. Het is een crime scene. Pentagon, idem dito. Uh, er was iets binnengevlogen daar... En meteen hebben ze daar dat veld ontruimd. maar er was al bijna niks te vinden. Er zijn geen sporen van een vliegtuig teruggevonden. Uh, er is uh, die andere vlucht geweest, die uh, Pennsylvania in de, grond, de in de grond is neergestort, is geen vliegtuig van teruggevonden. De mensen die, die gewoon bewijs willen, die worden gewoon continu uh, ja, teruggesteld. Of is, of, of is het met Toby ook een beetje zoeken naar, naar uh, uh, andere nou, verklaringen niet, voor, voor wat niet. u ziet. Uh, absoluut, niet, absoluut niet, Is het ook niet zo dat, dat, dat een Amerikaanse overheid uh, vanuit het oogpunt van staatsveiligheid... Hè, wat, wat als hun lezing klopt, dan kan ik me voorstellen dat ze heel omzichtig omgaan met bewijsmateriaal... dat ze uh, heel erg uh, uh, aan geheimhouding doen. Uh, is het niet gewoon zo dat, dat we die informatie niet hebben gekregen... omdat we die informatie simpelweg niet mogen hebben vanwege de staatsveiligheid? Nou, ik denk inderdaad dat de staatsveiligheid in gevaar ...komt als die informatie wel naar buiten komt. Want er zijn inmiddels boeken vol naar buiten gebracht... ...die het hele officiële verhaal van A tot Z compleet uh, afkraken. En daar ben ik echt niet de enige in hoor. Er zijn ruim 2000 architecten en, en uh, ingenieurs in Amerika... ...die zich verzameld hebben en documentaires hierover uitbrengen... ...en die zeggen van, als het waar is wat de overheid beweert... ...dat kerosine uh, staal kan doen smelten... Dan, uh, dan moeten we een, een, een nieuwe natuurkunde gaan uitvinden... want dan kan elk gebouw instorten. Mm. Het, het gaat gewoon tegen elke wet van de, van de natuurkunde in. Die mensen die, uh, die hebben zelfs op dit moment... rijden, uh, rijden in, in New York uh, op de taxis en op billboards. Daar staan gewoon de teksten. Wist u dat er een derde toren is ingestort uh, op 9-11? Nou, mm. de helft van de Amerikanen weet dat niet. Nee, nee wij hebben toch met z'n allen... Uh, uh, uh, uh, gezorgd voor een bepaalde berichtgeving uh, natuurlijk ook als journalisten. Ja. Die heeft gezorgd voor het beeld dat we vandaag als algemene consensus... in de geschiedenisboeken zetten over 9-11. Hebben we ons werk dan zo slecht gedaan? Absoluut, want er is helemaal geen werk verricht in Nederland. Ik heb, uh, ik heb zoveel uh, gepraat met journalisten en om erop... Die zeiden allemaal van ja, het is te complex. We moeten afgaan op de berichten die we van de Amerikaanse overheid krijgen. En mm -hmm. daar is al het nieuws op gebaseerd. Ja. En die hebben, gewoon, die hebben ook heel veel valse informatie gegeven. En ze hebben ook gezegd dat het een soort pannenkoekinstorting is geweest. En dat was dan de verklaring. Nou, dat mm -hmm. hebben ze allemaal terug moeten trekken. Uh, het Blijkt op vrijwel elk front, waar je ook ingaat in 9-11, kun je compleet fileren... en er blijft werkelijk niets van overeind. U zegt, en er het, het zijn korrupteel. steeds meer historici ook die dat gewoon helemaal aan kort scheuren. Dat hele boek van uh, uh, 9 -1 -1, uh, van de 911 1 1 commission mm -hmm. <laughs> dat deugt ook van geen kant. Dat is, dat is een brobbelwerk. Er zijn zoveel belangrijke getuigenissen weggelaten. Ik wil Trade Center 7 staat alleen uh, als een voetnoot vermeld. Uh, er staan aperte leugens in... Uh, Elke criticus die daarna gekeken heeft... en dan praat ik ook over, over professoren in Amerika, hoor. Ja. Die zeggen gewoon dat hele, dat hele boek dat klopt van geen kans. Ze hebben dat onderzoek ten eerste nooit gewild. Ze hebben er geen geld uit willen trekken. Boes um, getuigen, uh, die wilde niet getuigen in eerste ja. instantie. Nou, uiteindelijk heeft hij het dan toch gedaan... maar dan achter gesloten deuren of de record. Er mm -hmm. um, is eigenlijk... Over heel 9-11 is één groot mysterie. U, u kunt in ieder geval hier volgens mij nog uren over doorgaan. Uh, nou, en, absoluut, 100%. En, en vele ja. ook. Uh, maar uh, ik, ik, daar, daar is ook een belangrijke reden voor. Want uh, dit, dit heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Maar mm -hmm. het heeft ook uh, de hele westerse wereld op zijn kop gezet. Yeah. En de hele zogenaamde veiligheidsmaatregelen, uh, maatschappij die we nu krijgen met security overal. Ja, dat heeft enorme impact uh, op ons bestaan. En is logischerwijs een voortvloeisel uit 9-11, maar het causale nou, verband... Ja, tussen. absoluut. Te maar wat, wat minstens zo belangrijk is, zelfs de financiële crisis heeft hier mee te maken. Want de avond voor 11 september, dus Alles op 10 september... Alles hangt in ieder geval met elkaar samen. Meneer, uh, meneer op, Tobi, ik ga, ik ga u onderbreken, want we hebben nog veel meer te doen. Mag uh, ik u even deze laatste opmerking afmaken? Nou, eentje op, dan. Op 10 september heeft Donald Roemsveld in het Pentagon de oorlog aan het Pentagon verklaard omdat er 2,3 triljoen dollar ontbrak. Dat was de avond voor 9-11. Dat is de, door 9-11 ook helemaal niet meer in het nieuws gekomen. En ja. dat we kunnen een bedrag wat groter is dan alle bailouts bij elkaar. En dus, zo, kun, zo uh, kunnen we allerlei feiten opsommen die, die weer nou, leiden ik, tot nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe complottheorieën of theorieën. Ik uh, zou zeggen, bekijk een keer de Nederlandse website uh, www.waarheid911.nl en daar kunt u alles uh, zelf bekijken. Exact, en, uh, dat wou ik u iedereen er even Iedereen naar de Dank u van van wel, de... Albert Tobi van uh, nieboehoe.nl ja. voor uw tijd. Ja, want dan gaan we door met de media die ons uh, beliegen en bedriegen. Uh, um, daar kunnen we dan vanuit gaan of we kunnen uh, conclusies complotdenkers, ze bestaan nog steeds. Ja. Dit is Radio 1 en uh, we gaan het nu weer gewoon normaal doen. Ja, want uh, wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. En toch zijn de kranten alweer op weg uh, naar de kiosk hoor. En we nemen ze met u door, te beginnen met de Spits. Ja, kent u dat? Uh, loopt u lekker te bellen, Facebooken, een fotootje hier en daar. En dan is uw telefoon leeg. Paniek.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 Een brief met een geheimzinnige code vol runentekens... die zou leiden naar een nazi die begraven ligt in de bossen van Zuid-Duitsland. Het klinkt als een spannend jongensboek. Maar in uh, Spits lezen we onder meer dat uh, niets minder waar is. Zeven jaar geleden kreeg onderzoeksjournalist Karel Hammer de brief in handen... en hij denkt nu samen met de Nederlandse theatermaker Leon Giezen um, te hebben ontcijferd. Gisteren kregen ze toestemming om te gaan boren in het plaatsje Mietenwald. En dat er iets ligt op de vermoedelijke plek van de schat... blijkt uit ge geologische metingen. Maar wat precies? Wordt echt wel gevervolgd dit hoor. En u kent het wel. Het is woensdagavond. Uw vrouw is naar haar vriendinnen toe. En u wilt even lekker naar de hoeren. Dan moet u voortaan extra op uw hoede zijn. Ja, want Corine Detmeijer is nationaal rapporteur Mensenhandel. En zij pleit voor een apart wetsartikel dat klanten strafbaar stelt... als ze gebruik maken van de geneugde van een prostituee... die gedwongen aan het werk is. De wet, pardon. de wet moet een nieuw wapen vormen in de strijd tegen mensenhandel. Ted Meijer vindt dat een klant die redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er sprake is van mensenhandel. en toch gebruik maakt van de diensten van een prostituee, bestraft moet worden. Nou, apart dat ze het af prostituee bent dat je een kikker. In de ja, het, heel apart. Maar goed. Uh, als u net wakker bent, is de kans groot dat u nu een kopje koffie aan het drinken bent. om wakker te worden of gewoon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 Dit is Radio 1. Het programma heet Nu al wakker. Zometeen krijgt u onder andere het laatste nieuws in het nieuwsminuutje met Vera Simons. Meer staan we naar Bobby Womack. Dit is Across 110th Street.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 Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, trying to catch you. Man, you're copping out. Take my advice. It's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city You'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. It's <laughs> a nieuws, Simons. Ja, goedemorgen. President Obama hij heeft er straks een speech gegeven en daarin liet hij weten dat Amerika niet de politieagent van de wereld is. Maar hij zegt als we met een beperkte actie kunnen voorkomen dat kinderen sterven, dan horen we te handelen. America is not the world's policeman. Terrible things happen across the globe, and it is beyond our means to right every wrong. But when, with modest effort and risk, we can stop children from being gassed to death. En daarbij make our kinderen veiliger over de lange run? Ik denk we moeten act. Ja, de volledige speech is inmiddels online na te lezen. Basketballer Lamar Odom is aangeklaagd door een papirazzi-fotograaf... wiens apparatuur hij in juli heeft vernield. De basketballer ging twee maanden geleden door het lint. toen de man een foto van hem probeerde te maken. Hij haalde de cameratas van de fotograaf uit zijn auto. en smeet de inhoud op straat. De fotograaf beschuldigt de basketballer er nu van... dat hij voor meer dan 15.000 euro aan spullen heeft vernield. Hij eist 565.000 dollar. En dat is dus bijna 426.000 euro van de basketballer. En de naam van de vierde Jurassic Park film is bekendgemaakt... Jurassic World. Universal kondigde aan dat de film op 12 juni 2015 zal verschijnen. Tot slot nog het WK voetbal. In Kingston is de wedstrijd Jamaica-Costa Rica geëindigd in een 1-1... en Amerika won met 2-0 van Mexico. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Vera Simons. Ruim 200.000 mensen hebben zich aangemeld voor een enkele reis naar Mars. De reis wordt georganiseerd door Mars One. Een organisatie die een permanente nederzetting op de Rode Planeet wil stichten. Een van hen is amateur-astronaat Artemis Westerberg uit Capelle aan de IJssel. Ze is via haar bedrijf Explore Mars Inc. al jaren bezig met de reis naar Mars. Goedemorgen, mevrouw Westerberg. Goedemorgen. U wilt graag naar Mars? Ja, dat klopt. En waarom wilt u zo graag naar Mars? Um, nou, eigenlijk uh, wil ik in ieder geval dat mensen naar Mars gaan. En daar ben ik bereid ook eventueel zelf uh, een van te zijn. Uh, omdat ik vind dat uh, wij niet alleen maar hier op aarde moeten blijven rondpieren. Maar ook eens eindelijk onze vleugels moeten uitslaan naar een uh, echte uh, volgende. Um, ja, uh, ja hoe moet ik het zeggen, pioniers. Um, het, het, het, het wordt tijd dat we de zandbak van de, van de, van de Peuterspeelzaal zeg maar uitgaan. Ja, inderdaad. Zoals uh, heel lang geleden door Rus werd gezet... Uh, kijk, de aarde is de wieg van de mensheid, maar niemand blijft voor eeuwig in de wieg. Nee, nee. En de, ja, maar dan is Mars is natuurlijk een iets wat andere planeet dan de aarde. Althans, het, dichtbij, dat lijkt me. Maar... Het, het is wel redelijk dichtbij. Ja. Het is wel redelijk dichtbij. Maar uh, is het wel kan, je, kan je daar leven? Je kunt er niet leven in de zin van uh, dat ik zo naar buiten kan in mijn, uh, in mijn jas en mijn uh, gewone kloffie. Mm -hmm. Ik uh, zal altijd als ik naar buiten ga een uh, pak aan moeten. Oh. Omdat er veel te weinig luchtdruk is ja. op Mars. Ja, ja dus, uh, dus uh, er moeten wel de nodige uh, maatregelen worden getroffen. Uh, u, zei, u zegt net u wil in principe zelf wel gaan. Um, uh, u heeft zich ook aangemeld toch uh, voor, die, voor die enkele reis? Ja, ik heb me aangemeld en daarnaast is het zo dat ik nu natuurlijk met mijn eigen bedrijf uh, uh, altijd uh, bezig ben om te zorgen dat de overheid, en dan heb ik het meestal over NASA, een uh, marsreis uh, uh, voor mensen organiseert. Ja, maar daar, daar ben ik vooral heel erg benieuwd. Ben ik nu aan het spreken met iemand die, uh, die in de toekomst uh, mogelijk wel naar mars gaat? Ben ik nu echt met, met, een, met een aanstaand bekend, wereldbekend persoon uh, aan het praten op dit moment? Nou, of ik wereldbekend zou zijn, dat zou me eigenlijk geen bal interesseren. Ja, mij wel. Uh, maar een uh, ja oké, okay. maar uh, nee, ik zou inderdaad heel graag zelf naar Mars gaan, ja. maar uh, hoe groot achter die kans dat dat kan? nou via Mars One uh, 200.000 uh, aanmeldingen, bovendien ben ik niet meer piepjong. Uh, als het aan mij lag, zou ik mijzelf niet kiezen, ondanks heel veel ervaring in uh, simulatiemissies naar Mars, uh, een hele hoop andere dingen die ik dan misschien wel voor heb op andere kandidaten. Mm -hmm. Heb ik niet voor dat ik natuurlijk al 55 ben. Mm -hmm. En dus over 10 jaar 65. Ja. Persoonlijk zou ik iemand van 35 kiezen, als ik in de jury zat. Ja, 35 is, is, een, is een redelijk goede leeftijd daarvoor. Ja, of 45, maar in ieder geval jonger. Ik bedoel, kijk Je bent natuurlijk uh, gek als je denkt dat je nog net zo gezond en fit bent als uh, 20, 30 jaar geleden. Ja, ja. Um, uh, hoeveel kost het eigenlijk om naar Mars te gaan? Ja, uh, voor Mars One, uh, zij denken dat het ongeveer voor 6 miljard kan. Ik denk oh. dat dat geen onredelijk uh, bedrag is. Zo. Omdat een groot deel van, uh, ja, van de kosten ook komen uh, door hoe ingewikkeld maak je het. En heen en terug is gewoon uh, veel ingewikkelder. En niet meer dan twee keer, drie of vier keer ingewikkelder en dan alleen maar een enkele reis. Dus op zich ja. hebben zij daar wel een uh, goed idee van. Dat is ook wel een, een beangstigend uh, beeld ergens ook. Dat je, dat je een enkeltje hebt en dan daar ja. ook voor eeuwig zit als je erheen gaat. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik zie dat zelf niet zo. Je nee. ik, ik, ik kiest ergens voor en dan doe je dat. Ja, nee. uh, en ja, dat van een enkele reis is, dat is iets wat je dan, ja, een hoop ik, voor iedereen die gaat, goed overdacht hebt. Ja, en, en wanneer zal het dan zover zijn? Ja, 2023. En uh, dat zou mooi zijn. Ja, dat is dat wel heel snel, Zo over tien jaar al. Ja, ja, inderdaad. Dan kunnen we mensen op Mars gaan neerzetten. Het lijkt me een prachtig idee. Uh, mooi om even te dromen en uh, uh, gewoon ook toekomst te denken. Wellicht met uh, Artemis Westerberg van Explore Mars Incorporated. Uh, dankjewel en uh, een hele mooie ochtend. Dankjewel. Het is Radio 1 nog steeds. Zometeen gaan we bellen met uh, Bart van Hork. Hij is onze vaste Europa-deskundige. Altijd fijn om met hem te praten. Maar dat doen we eigenlijk alleen maar als er een aanleiding is. Uh, vandaag de ja, zeg maar State of the Union door Barroso. ...de uh, president van uh, uh, uh, Europa. Ja. Een soort van State of the Union. We gaan het er zo meteen over hebben. Ik uh, was uh, gisteravond De Wereld Draait Door aan het kijken... en het ging over Guilty Pleasures. En uh, een van de nummers die daarin uh, voorbij kwam... was deze van Vangelis, Conquest to uh, Paradise. Hm. En uh, ja, Waarom? Ik, ja, ik vind het, het, is, het is zo'n Guilty Pleasure... omdat het zo lekker lekker gedragen, fout gedragen hm? vooral is. En ik begreep dus dat heel erg veel mensen uh, dat, datzelfde denken. En, en, en... dat ook wel weer heel mooi vinden. Ja, ja. ja. Vind ik ook, eigenlijk. En dat was van spel zonder grenzen ook een hele belangrijke... absoluut. Ja, ja, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Maar goed, dat is, uh, dat is een andere, andere zaak. De State of the Union, uh, die kennen we voornamelijk uit de uh, Verenigde Staten... waar uh, de president jaarlijks zijn nieuwe plannen bekendmaakt. Maar ook in Europa kennen we de State of the Union. Ja, de Europese Unie doet het namelijk ook ieder jaar. Uh, voor José Manuel Barroso wordt het een bijzonder moment. Dit is zijn laatste als voorzitter van de Europese Commissie. Europa-deskundige Bart van Hork is aan de lijn. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, heren. Ja, in, in Amerika is de State of the Union altijd veel uh, pracht en praal. Hè? Uh, staat staat Barroso straks ook zo te schitteren op het podium? Dat uh, wil hij zelf altijd wel. Uh, zo wordt het door de commissie ook altijd wel gebracht. Maar het heeft natuurlijk niet de pracht en praal, vooral niet de traditie zoals in uh, Amerika. Het is pas de vierde keer. Maar ze probeerde wel altijd wat van te maken. Nou, hij is toch wel een beetje, een beetje de baas. Kan hij dat dan niet zelf een beetje uitzoeken ook? Nou ja, het is ook altijd uh, de vraag. De vorige keer uh, zijn uh, parlementariërs boos weggelopen. Toen hebben ze gezegd, van, nou ja, blijf alsjeblieft wel zitten in de zaal. Dus het, het is nog allemaal heel jong, vers. En ja, Barroso is dan wel de baas. Maar uiteindelijk zegt uh, Angela Merkel natuurlijk wel van... ja, allemaal leuk, dat praatje. Hm. Maar uiteindelijk maak ik de dienst uit. Ja, ja, ja. Maar, maar toch gaat het ergens over. Uh, anders zou hij het überhaupt niet hoeven doen. Kijk, kijk je wel een beetje uit naar zijn speech? Ja, ja, ik kijk er zeker naar uit. Het is uh, voor Barroso de laatste keer... Uh, maar hij zal er ook een politiek testament van maken. En de afgelopen paar keer is het ook steeds wel de opmaat geweest... naar maatregelen die de commissie uh, uitlegde. Dus het geeft wel altijd aan van, ja, wat gaan we het komend jaar doen? Dus in die zin is het inhoudelijk altijd wel iets om naar uit te kijken, ja. Ja, dan kun je een paar onderwerpen uh, verzinnen. Uh, eurocrisis bijvoorbeeld, volgens mij zijn we er al jaren mee bezig. Uh, maar zijn dat dan de onderwerpen die, die, die het meest voorbij gaan komen in zijn speech? Ja, absoluut. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar, waar de eurocrisis ook al uh, natuurlijk een grote rol speelde, ging de speech eigenlijk alleen maar over de crisis, de crisis en de crisis. Ja. En werden alle maatregelen daaraan opgehangen. Ja. Dat heeft ook te maken dat uh, Barroso over de economie het meeste te vertellen heeft. Um, en dat zul je dit jaar ook wel weer zien, dat uh, de crisis wordt aangegrepen om zoveel mogelijk uh, maatregelen van de commissie eigenlijk uh, uh, te introduceren. En ook een op te hangen. Maar ook een stukje uh, defensie zal een rol spelen. Buitenlands beleid zal die waarschijnlijk heel erg uh, terughoudend in zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld zaken als meer samenwerking op het gebied van defensie... meer energiepolitiek, uh, daar zal hij meer, uh, meer aandacht aan hebben. Ja, defensie bijvoorbeeld, nou volgens mij is uh, Syrië... is de afgelopen weken natuurlijk een hot topic door de hele wereld. Uh, gaat, gaat, gaat die speech van Barroso daar ook voornamelijk over, uh, over Europees ingrijpen door, uh, in, in Syrië? Nou, dat zal ik, zo, zover zal ik concreet niet gaan, omdat uh, buitenlands beleid echt strikt iets is voor, voor de nationale uh, staten. Hij zal het wel indirect noemen, maar hij zal met name ook pleiten voor meer samenwerking van, uh, van defensie uh, tussen tuss legers gewoon. Kijk, want uh, Libië heeft Europa wel geleerd... dat ze daar ten opzichte van de Amerikanen gewoon onwijs achterlopen. Mm -hmm. En dan zou we wel zeggen van... ja, daar moeten we gewoon meer op samenwerken. Want in Libië zijn we erachter gekomen dat... ja, op een gegeven moment waren in Europa gewoon de bommen letterlijk en figuurlijk op... en moest dat van de Amerikanen komen. Dus daar zal we wel aandacht aan, aan schenken. Maar Syrië zal die niet helemaal... Uh, uh, ja, ik denk dat hij er wel wat over zal zeggen, maar dat zal heel terughoudend zijn. Ja. En je zegt dat het wordt ook een soort, uh, soort uh, uh, een testament, ook een persoonlijke nood dan, kan ik me zo voorstellen? Ja, dat denk ik wel. Um, hij is nu natuurlijk uh, voor de laatste keer, dat wil zeggen dat hij eigenlijk niet zo heel veel te verliezen heeft. Nou. Um, en, en dat geeft hem wat meer vrijheid. Dus hij zal ook wat meer uh, een visie op uh, waar zal Europa in de toekomst naartoe moeten uh, neerleggen. Dat moet je natuurlijk wel een beetje met een korreltje zout nemen. Omdat, ja, hij, heeft, hij legt dat neer voor zijn opvolger. Ja, hij heeft maar, het niet meer voor het zeggen. Nee. Hij heeft het niet meer voor het zeggen, inderdaad. Nee, nee, nee uh, uh, uh, uh, maar dan, dan Barroso zelf nog even. Uh, we hebben die man natuurlijk ook een, uh, een aantal jaren nu gezien. Hoe, hoe gaan, we hem, gaan we hem herinneren als voorzitter van, uh, van de Europese Commissie in zo jaar? Hoe, hoe, hoe ga jij hem herinneren? Nou, absoluut. Ik denk dat het uh, wel een van de grote verrassing is geweest. Uh, hij is natuurlijk uh, commissievoorzitter geworden... Met de gedachte, het is uit een klein zwak land, dus het is een zwakke voorzitter. Uh, maar hij heeft het wat dat betreft wel goed gedaan. Uh, de crisis heeft hij aangegeven om, uh, uh, om, om een nieuwe rol op te eisen. Dat, uh, dat heeft hij in een periode gedaan dat ook ineens, moeten we ook niet vergeten, Herman van Rompuy uh, op het uh, toneel verscheen. Ja, ja, waarom leeft hij hem eigenlijk niet voor? Nou ja, er is altijd een beetje een, een, een, een competitie tussen die twee. Uh, de, de, de commissie is degene die eigenlijk alle voorstellen mag doen in Europa. Uh, ja. en, en Van Rompuy is dan degene die daarover mag besluiten. In samenwerking natuurlijk met, uh, uh, met, met de raad. Uh, maar uh, Barroso is degene die echt de voorstellen schrijft en introduceert. En in die zin is hij dus degene die ook uh, de, de agenda... Uh, presenteert van Europa, wat eigenlijk de State of the Union natuurlijk wel is. Ja, precies. De, de laatste Europese State of the Union... door uh, José Manuel Barroso dus vandaag. Uh, dankjewel voor uh, dit voorschotje, alvast Bart van Hork, Europa-deskundige. Graag gedaan. Tuinen die overhoop worden gehaald, flinke landbouwschade... en een gevaar voor het verkeer. Ja, dan hebben we het natuurlijk maar over één ding... Damherten. Damherten in de Amsterdamse duinen wel te verstaan. Uh, als het aan het college van bestuur en wethouders in de hoofdstad ligt... dan worden de beesten afgeschoten. Nou, de Partij voor de Dieren in Amsterdam is het daar natuurlijk niet mee eens. En daarom doet fractievoorzitter Jonas van Lammeren... onze minister-president Mark Rutte via de voicemail het volgende verzoek. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Beste Mark, ik heb me verdraaid. Ik dacht eigenlijk dat ik Samson zou bellen. Maar nou ik je toch aan de lijn heb, wil ik even het volgende kwijt. Je zou vragen wie je kent aan de lijn. Nou, dat is vrij simpel. Je hebt uh, Jonas Vlam aan de lijn voor Partij voor de Dieren Amsterdam. En we hebben een probleem. Die coalitiepartner van jou, uh, de heer Samson en zijn Kornuiten, zijn wederom gedraaid. Het gaat even niet om de JSS. Het gaat ook niet om het sociaal akkoord. Het gaat dit keer om de damherden. Zoals je ongetwijfeld weet, Mark, jij als dierenliefhebber... Euh, hebben wij in Nederland een uniek stukje, ge, euh, uniek stukje natuurgebied. En dat zijn de Amsterdamse waterleidingduinen. En daar wonen een kleine 2000 vrolijke damherden. Nou heeft het college van Amsterdam bedacht, de gemeenteraad... om die allemaal maar dood te schieten. Onder het motto, dat is beter voor dierenwelzijn. Snap jij het nog? Ik al lang niet meer. Mark, mijn vraag is eigenlijk vrij simpel. Zou jij morgen Samson niet willen aanspreken over de JSF? Daar wordt hij al genoeg voor afgestraft in de, in, in de media. En dat kost hem ook zijn partij. Maar eigenlijk om het volgende. Wil je aan, uh, aan Samson uitleggen... dat het doodschieten van dieren niet echt bijdraagt tot het dierenwelzijn? Want, zo redeneert de vandaag in Amsterdam... Die dieren zouden kunnen gaan lijden in de winter. En daarom schieten we ze nu alvast dood. Mark, ik hoop dat je er wat aan kan doen. Ik ga me er morgen tegen verzetten. Samen met heel veel experts. Maar wellicht kan jij nog een klein duwtje in de rug geven. Zoals je dat vaker doet in Politieke Haag. Mark, prettige avond. Dank je U begrijpt dat uh, fractievoorzitter Jonas van Lammeren... van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Gisteravond al de voicemail mail van onze premier Mark Rutte. Wij hebben bij WNL hebben wij Twitter, WNL Macht. Ja. Uh, van onze programma's is dat. Uh, jij hebt Twitter, ik heb Twitter. Ja. En sinds kort hebben, hebben we een aantal uh, ja, regeringsleden in Iran ook Twitter. En dat is opvallend, want daar is het internet nogal gecensureerd. Uh, daar gaan we straks veel meer over horen. Van uh, Damon Golris, publicist uh, die alles afweet van het, uh, het Midden-Oosten en van dit uh, Charme-offensief. Maar is het uh, tijd om even de heupen los te gooien? En even mee te zingen als je het nummer al kent. En anders gewoon lekker mee te wiegen. Maakt het uit. Is Radio 1. Samen met Daft Punk, Lose Yourself to Dance, een nummer van het album Random Access Memories, wordt gezien als, een van, nou, als het beste album het, van 2013. Het album van 2013, ja. ja. ja. Uh, de holocaust is een mythe en Israël moet volledig van de kaart geveegd worden. Het zijn niet mijn woorden, het zijn enkele opmerkelijke quotes... die de voormalige Iranese president Mahmoud Ahmadinejad in 2005 maakte. Sinds juni dit jaar heeft Iran een nieuwe president... en is de regering overgegaan op een charme-offensief via de social media. Uh, Damon Golris is publicist en weet alles af van dit offensief. Uh, meneer Golris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Ahmadinejad die heeft de holocaust altijd ontkend. Uh, maar daar is uh, deze week uh, verandering in gekomen. Wat is er nou uh, exact gebeurd? Iran ja, heeft een nieuwe president. Die heeft gezegd dat hij uh, moderner is en gematigder dan de vorige. Dat is Ahmadinejad. Mm -hmm. En uh, de nieuwe president is van plan om... Uh, op een heel andere manier met de wereld uh, te communiceren. Andere retoriek te gebruiken dan de voormalige uh, president. Ja. Daarbij uh, zal een nieuw president, zoals u net ook zei, gebruik maken van de uh, communicatiemiddelen die wel aanwezig zijn om, met het, uh, om met de, in het westen, met het westen, westerse media, maar ook de bevolking. Beter te communiceren omdat ze, van, omdat ze denken en er vanuit, ervan uitgaan dat uh, het Westen uh, misbruik maakt van, van media-hegemonie uh, in de wereld aanwezig is en dat ja. Iran daarvan geen gebruik kan maken. Ja, nou, het aparte is alleen dat ik de verhalen alleen maar ken van een uh, ja, flink uh, dichtgecensureerd Iran, wat betreft het internet in ieder geval. Wat, wat hebben die, uh, ja, die officiers, die hogere mensen binnen Iran dan te zoeken daar, als ze nee. mensen willen voorlichten? Ligt. Uh, en dat is ook zo. Het is ook een zeer um, gefilterd gecensureerd land, uh, Iran. Uh, na China misschien zelfs het meest uh, gecensureerd land ter wereld. Um, uh, naar China en Noord-Korea. Uh, en het is in Iran ook uh, eigenlijk wettelijk verboden om mee te doen aan sociale media, zoals Facebook ja. en Twitter. Mm -hmm. Het punt is alleen, om, om dat goed te kunnen begrijpen, moet je ook begrijpen dat in het Midden-Oosten over het algemeen de dubbele tong, oftewel intern iets anders zeggen dan extern uh, uh, doen. Uh, uh, wel de wet is. Oftewel, uh, um, in Iran worden gezegd, ja, je moet het niet gebruiken. Mm. En, uh, het, is, het is eigenlijk zonde, het is eigenlijk haram. Het is tegen de wet en tegen de islam. Maar extern of buiten Iran uh, gebruikt men dat om op die manier in contact te komen met Westerlingen, en met Iran die ze daar buiten zitten. Is, is, het, is, het, ook, is het ook inhoudelijk een, een benadering tot, tot de, de Westerse wereld, het kapitalisme ook? Het is Kijk, uh, uh, uh, maar dat is, dat is weer een uh, discussie over Islam. Maar in Iran zegt men dat je de uh, kapitalisme en wat daaruit komt heel goed kunt gebruiken. Ik bedoel, uh, uh, Facebook, uh, zelfs Gamenei, uh, uh, de, de leider van Iran, de belangrijkste man... Die zit zelfs bijvoorbeeld op Instagram, ja. die zit zelfs op uh, Twitter en die tweet het ook best wel vaak. En, en de heizen het waarschijnlijk niet, maar er zijn mensen die doen dat. Ja. Dat geldt ook voor de vier parlementsleden, vier regeringsleden, die ook op dit moment op, op Facebook zitten. En ze proberen op die manier met de wereld een nieuw kanaal te openen, om op die manier andere gezichten te laten zien ja. van het regime. Maar dat betekent niet dat het wel fundamentele veranderingen zijn. Ja, want wat, wat, wat kunnen we dan verwachten? Wat voor soort berichten kunnen we dan verwachten van, van zo'n gaminij die, uh, die wat, wat, ja, ik, ja ik, ben, ik ben dan benieuwd of dat echt, zijn dat echt politieke uh, uh, opvattingen? Of, of zijn dat gewoon, is hij aan het vertellen dat hij een heerlijk ontbijtje heeft gehad uh, vanmorgen? Kijk, je kan het verwachten, zoals berichten die onlangs zijn gemaakt. Ahmadinejad, zoals u net zei, die maakte een opmerking over Holocaust: bestaat niet. En als zal uh, zou van de kaart geveegd moeten worden. Uh, dat heeft dus in, in een officiële toespraak gezegd. En vervolgens zie je dat in Twitter de minister van Buitenlandse Zaken zegt: nou, Holocaust hebben Iraniërs nooit ontkend. Diegene die dat wel gedaan heeft. Of een te gedaan te hebben, die is nu niet meer in, in, uh, aan de macht. Hm. Oftewel, maar dus die is weg. En vervolgens wordt dat tweet getweet door een uh, Twitter-account van president Rouhani. Maar dat zijn wel allemaal officieuze. Uh, account. Dat is voor ons misschien heel erg belangrijk, want hier als een politicus dat doet, wordt gelijk uh, heel groot gemaakt en u gaat erover, de andere media gaat erover. Uh -huh. Maar in Iran wordt er anders mee uh, omgegaan. Okay, er yeah. wordt wel een kritiek geleverd, maar het is niet zo dat het echt fundamenteel uh, uh, voor problemen zorgt voor, uh, voor die politicus. Ja, ja. Tot slot, uh, heb je een aantal volgtips voor ons? Wie elke mensen moeten wij volgen via Twitter? Nou, ik denk dat het zeker belangrijk is om uh, president Rouhani te volgen. Uh, maar ook uh, uh, Gamenei, dat is Ayatollah Ghamenei, dat is de opperste leider. Mm -hmm. uh, die twee sowieso. En we hebben sinds kort ook een vrouwelijke uh, woordvoerder van het ministerie van het Buitenlandse Zaken. En het is ook wel interessant om te volgen. Okay. Uh, ik ben al nou of zij wel een Twitter-account nog heeft. Oké, okay, nou ja, goed. We, Martijn die heeft, heeft hard alles uh, staan noteren. Dus ja. ik denk dat we straks even achter een computer gaan kruipen... en uh, uh, deze mensen uh, uh, gaan toevoegen aan onze, aan onze tijdlijn. Ja. Uh, Damon Goris, uh, Iraankenner, publicist over het Midden-Oosten. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. Ik denk dat we ze uh, uh, nooit zullen mogen bellen. Op Twitter toevoegen is nog tot daar aan toe, maar bellen is al lastig. Ah, misschien moeten ze zo even een tweet sturen, misschien dat ze reageren. We kunnen het proberen. Hm. Uh, en dan, als daar wat uitkomt, dan hoort u het uiteraard tussen vijf en zes. In, uh, nu al wakker, want we zijn er nog een heel uur zometeen na het NOS Journaal. Ja, en dan uh, na het Innovationaal gaan we het onder meer hebben over nieuwe bezuinigingsronden. Nu het openbaar ministerie aan de beurt is, maar we gaan het vooral hebben over biotanken, de eerste generatie brandstoffen. Daar gaan we maar wel over praten met Peter Steerneman. Maar eerst het nationaal. Exact. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.